9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vakantiegangers lopen na hun vakantie... een verhoogd risico op een infectie met de Legionella-bacterie. Om dat te voorkomen is het goed om alle leidingen goed door te spoelen... als ze weer terug zijn, zegt de installatiebranche. Als het warm is en de leidingen niet worden gebruikt... verslechtert de kwaliteit van het drinkwater. Jaarlijks zijn er honderden meldingen van Legionella... maar waarschijnlijk komen er in werkelijkheid veel meer besmettingen voor... De Hoge Raad oordeelt straks of de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van 300 Bosnische moslimmannen in Srebrenica. Zij werden in 1995 door troepen van generaal Mladic weggevoerd van een VN-basis die werd bewaakt door Nederlandse blauwhelmen. Eerder oordeelde de rechtbank en het gerechtshof dat de staat deels aansprakelijk is, maar zowel de nabestaanden als de staat stapten naar de Hoge Raad. Er is nog veel onduidelijkheid over de man die gisteren brand heeft gesticht in een Japanse animatiestudio. Het politieverhoor is nog niet begonnen omdat zijn brandwonden ernstiger zijn dan gedacht. Japanse media melden dat hij wraak wilde nemen op de studio omdat die volgens hem plagiaat hadden gepleegd op zijn tekeningen. Bij de aanslag in Kyoto kwamen 33 mensen om het leven. 35 mensen raakten gewond van wie tien er slecht aan toe zijn. Bij een verkeersongeluk op de Filipijnen zijn zeker acht kinderen om het leven gekomen. Een vrachtwagen vervoerde meer dan twintig mensen uit een dorp die op weg waren naar een schoolfestival. Het voertuig sloeg op een bergweg over de kop toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. Sommige leerlingen kwamen onder de vrachtwagen terecht, anderen werden eruit geslingerd. Zestien inzittenden raakten gewond, onder wie de chauffeur. Het weer, stapelwolken, maar ook ruimte voor de zon. Later vanmiddag kans op een bui en het wordt 21 tot 26 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer... en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauwers. En we begonnen spetterend uh, voor het Thuisfront. Thriller uh, Michael Jackson ligt natuurlijk een beetje moeilijk tegenwoordig. Dus uh, moeten we doen met covers. Deze door het uh, Cubaanse duo Alfredo Rodriguez en Pedrito Martínez. Rodriguez de, de pianiste. En Martínez, de uh, percussionist. Uh, van een album uh, dat net is uitgekomen, Duolog... Een echte zomerse plaat. De moeite waard. En geproduceerd door niemand anders dan... Quincy Jones. Alfredo Rodriguez en Pedrito Martinez. Uh, komen we bij het volgende nummer. Everybody Needs Love. Uh, dat uh, geldt zeker voor Michael Jackson, denk ik. Uh, daar ging het fout mee. Door een gebrek aan Love. Vanuit zijn omgeving, vermoed ik. Uh, Michael Blake, de saxofonist. Everybody Needs Love. Een hele mooie ballad Needs love. de Canadese saxofonist. Begon uh, eigenlijk zijn carrière in de jaren negentig... bij de Lounge Lizards, uh, de band rond uh, John Lurie... de saxofonist en acteur John Lurie. Uh, begaf zich op de Free Jazz terreinen... maar keert af en toe terug naar zijn roots... waarom hij de muziek echt leuk vond... waarom hij begon in de muziek. <coughs> en dat was vanwege de Soul. Dit was een tribute aan de Soul-saxofonisten... zoals Junior Walker en King Curtis... van zijn album Red Hook Soul... Michael Blake uit 2016. En het nummer dus Everybody Needs Love. Uh, in het eerste uur hoorde je al uh, een bariton saxofonist. Uh, Koen Calwe en ook uh, natuurlijk uh, Leo Parker. Dat uh, vrouwen ook flink op die uh, bariton sax keer kunnen gaan. Dat laat ons de Française Celine Bonacina horen in Snap the Slap. Uh, luister maar. Ah, uh, de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 Do do do do do do do don't do don't do don't do don't do do do do do do do do do do do Bijgestaan op vocals door Himiko Paganotti, een Franse met de Japanse roots. Van het album Open Heart uit 2013, het nummer Snap the Slap. Hebben we het over saxofonisten, dan kunnen we natuurlijk niet om Sonny Rollins heen. Uh, hier heb ik een oudje voor je klaarstaan. Uh, I'm an old cowhand cow cowhand van Sonny Rollins, uit ik in 1957, uh, uh, opgenomen in 1957, uh, Sonny Rollins. Rollins uh, neemt ons mee naar de westerns uit de jaren 50, geïnspireerd door de westerns natuurlijk. Uh, I'm an old cowhand hand from the Rio Grande, waarbij die wordt uh, geassisteerd door Shelly Man op Trumps en Ray Brown op Bas. Een iconische plaat, uh, niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege de hoes, uh, waarop uh, Sonny Rollins in vol uh, cowboy ornaat uh, voor op de hoes staat. Een geweldige foto. Uh, natuurlijk in de tijd dat de westerns vooral een uh, witte bedoening waren. Uh, gaan we door naar de ploktoons. Muchacho. Nu we toch een beetje in de Mexicaanse en de Cowboys weer zitten. Ploktoons. Muchacho. Een compositie van Anton Goudsmit. Bijgestaan door Evrim Trio op sax. Jeroen Vierdag op bas. En Martijn Vink op, Vink op trumps. Uh, Tezamen vormen ze natuurlijk de ploktoons. Dit was van hun vierde LP uit 2009. Uh, 050 heette dat album. Mm, ja, het is gewoon een, een superband in Nederland, die ploktoons. En als ik Anton Goudsmit hoor, dan denk ik dat hij een fan is van de volgende man. Dus dan ga ik snel even draaien. Luister maar eerst en dan gaan we er wat over vertellen. Hier komt ie. Dixon. James Blood Ulmer... de free jazz gitarist... maar begonnen in de kerk... in de funk, in de blues. En hij grijpt altijd terug naar de blues. Uh, dit is van het album, van album... Memphis Blood, The Sun Sessions uit 2001. Wil je goede blues luisteren... pak dan ook eens James Blood Ulmer... en niet alleen de geijkte blues... giganten, want James Blood Ulmer... Hoorde, hoorde je hier ook op uh, vocalen. Uh, James Blood Ulmer... Uh, geeft uh, de blues... een nieuwe sound, een krachtige sound... Uh, een geweldige gitarist. James Blood Ulmer. Ik zei al, James Blood Ulmer begon in de kerk. In de gospel, in de blues. Uh, dat deden ook de volgende mensen. Die zijn begonnen daar ook in de kerk. Dus we gaan even wat rustiger worden. Met Johnny Adams en Aaron Neville. No, Neville. dance to shield me from danger when all I'm Uh, die kennen we natuurlijk van de Neville Brothers. En Johnny Adams, beide uit New orleans Johnny Adams een stuk minder bekend. Uh, begon als gospelzanger, maakte de crossover naar Rhythm and Blues en Soul in de ja eind jaren 50. Uh, raakte een beetje in de vergetelheid in de jaren 70, maar maakte een comeback in de jaren 80 voor Rounder Records. Overleed in 1998, een van de meest onderschatte zangers denk ik. Uh, in, de, in de Amerikaanse soul en jazzgeschiedenis. En dat hij ook jazz kon zingen. Dokteur kun je horen in het volgende nummertje. Why do I feel great? So happy just the other day, so hard to keep Sunny side up. My eyes are just not hanging up. Why do I feel blue? Don't understand the things I do, don't know whether to left or pride. Sometimes I smile and wonder why I try to stay afloat. I think with one sour note i'm like a roller coaster there is just one way to make it through another day i sing whether it's gray or blue i just don't know what else to do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 So happy just the other day, so hard to keep sunny side up. My eyes are just not high enough. Why do I feel blue? Don't understand the things I do, don't know whether to laugh or cry. Sometimes I smile and wonder why I've tried to stay afloat. I sing with one sound note. I'm like a roller coaster, there is just one way. Make it through another day I say is, maar of do. Do me why, oh why do I? Johnny Adams Tweemaal uh, van het album Man of My Word. Het laatste album dat hij uitgaf voor zijn dood in 1998. En uh, net hoorde je um, Why Do I uh, van zijn album From the Heart uit 1984. Uh, een geweldige zanger. En als je ergens die LP's voor een prikje ziet staan, altijd kopen. Gaan we snel door naar een bluesy nummer. Blues for Abram, de Fess Combo. uit Italië geproduceerd. Een van de eerste producties van uh, Nicola Conte, de bekende uh, Italiaanse gitarist en composer maar ook producer um, van het album Follow the Spirit uit 1995. Uh, meer in de soul jazz traditie. Uh, de fest combo speelt volgens mij niet meer, maar uh, Nicola Conte nog zeker wel. Zitten we in de soul jazz al uh, dan heb ik een nummertje van de Lewis Express. Uh, vernoemd naar de pianist Ramsey Lewis. De soul jazz pianist uit de jaren 50. Tot, nou ja, tot nu, hij leeft nog steeds. Uh, hij had een grote hit uh, in de jaren 60. Met The in, in Crowd. Uh, een van de grote jazz hits. En een Engelse band heeft zich naar hem vernoemd. En hebben een nummer hier. Canchao, de Momento. met het uh, nummer Canchao de Momento uh, van het album The Lewis Express uit uh, 2018. Gaan we snel door met Stefania Di Piero Agira. Ele acabou no eita, mata, na fochoeira passou. fever seus filhos na terra, trazendo bem meu amor. Feverse seus filhos na terra, trazendo bem meu amor. Ele atirou a flecha, o cebador que atirou. Pra combater a bandinha, correu, agira, girou. Os males de todo mundo. Para o espaço levou, os males de todo mundo. Para o espaço levou, ele atirou a flecha, com seu o seu bagoe que atirou, com pensamento. Meu pai, nada temoe te temer. Ele só me pede a fé, a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé, a fé no mundo é poder. Ele atirou. Il bado che ha girò e a flecha. così il bado che ha girò a flecha. Pensammeren. Piero met het nummer uh, Agira van het album Natural van Nicola Conte. Nicola Conte, de Italiaan die ik straks al noemde... die veel heeft gedaan om de Braziliaanse muziek, uh, muziek te, te verspreiden... onder een westers publiek met hele mooie producties. Uh, dus hij is de man die uh, de muziek van Joao Gilberto en de zijne uh, verder heeft uh, verspreid. Een geweldige uh, artiest... Nicola Conte. Dus als je zijn platen ziet staan... ook altijd de moeite waard. Dus we zitten al bijna weer tegen het einde van het programma. Ik heb eigenlijk nog maar één nummertje. Een tijd voor één nummertje. Mocht je nou willen weten... Uh, uh, wat ik allemaal gedraaid heb... je kunt ook op, uh, dat opzoeken op mijn uh, blog... mijngroeven.nl Dus mijngroeven.nl Vanaf 12 uur staat de playlist erop. Um, we eindigen met uh, iemand... Die ook een, een, een hommage brengt aan de Cubaanse muziek. Uh, Angelique Quijo met Celia. Uh, van het album Celia met het uh, nummer La Vida es un Carnaval. Dit was uh, ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauwers. Tot de volgende keer. Maak er een hele mooie dag van. En nu La Vida es un Carnaval. Saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal. Tienes que saber que no es así, que la vida es un aire solo. Siempre hay alguien más. Para... saber que no es así que el mal tiempo is een carnaval que llorar, todo por la voz cantar. Canavals, Ay Carnaval, Can Tudo aquel que piensa.